De leeuw en de muis Er was eens een leeuw die heerste over de jungle Op een dag, na zijn maaltijd te hebben gegeten, viel de leeuw in slaap onder een boom Een kleine muis zag hem en dacht dat het wel leuk zou zijn om op hem te spelen Hij begon heen en weer te rennen op de leeuw er rende de staart op en gleed er dan weer vanaf De leeuw werd boos en met een hoop gebrul wakker. Hij greep de muis vast met zijn grote poot. De muis probeerde los te komen, maar het lukte niet. De leeuw opende zijn grote bek om de muis op te eten. De kleine muis was erg bang. O oh, koning, ik ben erg bang. Eet me alsjeblieft niet op. Vergeef me deze keer, laat me alsjeblieft gaan. Ik zal het nooit vergeten en misschien op een dag kan ik u helpen. De leeuw was zo geamuseerd bij het idee dat het buis hem zou kunnen helpen... dat hij zijn poot opende en hem liet gaan. Bedankt, koning. Ik zal uw goedheid nooit vergeten. Je hebt geluk, mijn vriend, dat ik net heb gegeten. Ga, nu. Maar val me niet meer lastig. Of ik maak een maaltijd van je. Roar. Een paar dagen later stroopte de leeuw door de jungle... Jagers hadden een val gezet om de leeuw te vangen. De jagers verstopten zich achter een boom, wachtend tot de leeuw de val zou naderen. Toen hij bij de val kwam, trokken de jagers aan het touw en vingen hem in het net. De leeuw begon hard te brullen en probeerde te ontsnappen. De jagers maakten het net strak dicht. Yeah, yeah. Ze gingen terug naar het dorp om hun kar te halen om de leeuw mee te vervoeren. De leeuw brulde nog steeds hard. Alle dieren, inclusief de muis, konden het horen. De koning zit in de problemen. Ik moet hem nu een dienst bewijzen. Hij kwam al snel bij de leeuw. Maakt u zich geen zorgen, mijn koning. Ik zal u bevrijden. Hij klom op de val. Hij hmm. gebruikte zijn kleine scherpe tanden om door het touw heen te bijten. Eindelijk maakte hij de leeuw los uit het net en bevrijdde hem uit de val. De leeuw realiseerde zich dat zelfs een kleine muis van groot belang kan zijn. Bedankt, muis. Ik zal je nooit meer lastigvallen. Leef gelukkig in mijn jungle. Je hebt mijn leven gered. Nu ben jij de prins van de jungle. Dank je, majesteit. Dag! Tot snel! Oh, waar ga je naartoe? Wil je niet op me spelen en van mijn staart afglijden. De muis begon op zijn rug te springen en van zijn staart te glijden. Na een tijdje kwamen de jagers terug met een kar om de leeuw meer terug te dragen. De leeuw en de muis zagen ze en begonnen op ze af te rennen. De leeuw brulde. En de jagers waren doodsbang en renden weg terug naar het dorp. De leeuw en de muis waren vrienden voor het leven.